4 uur. Door almeens met het NOS journaal. Het kabinet trekt extra geld uit voor de financiële tegemoetkoming van Q-koorts patiënten. Minister Bruin schrijft aan de Tweede Kamer dat het vorige kabinet hier al 10 miljoen euro voor opzij had gelegd. Daar komt nu nog 5,5 miljoen euro bij. Per patiënt met chronische Q-koorts of voor de nabestaanden van een overleden Q-koorts patiënt is maximaal 15.000 euro beschikbaar. Vanaf volgende week kunnen gedupeerden een aanvraag indienen. Door de Q-koorts werden duizenden mensen ziek en overleden 74 mensen. De ziekte verspreidde zich tussen 2007 en 2010... via besmette geiten- en schapenboerderijen, vooral in Noord-Brabant. VVD-senator Duttler zegt dat ze zich niet schuldig heeft gemaakt... aan belangenverstrengeling. Onderzoeksplatform Follow the Money zegt dat Duttler... een ethische grens heeft overschreden... door te stemmen over een wetsvoorstel... waarin adviezen van haar eigen bureau waren opgenomen. In een verklaring zegt de VVD-senator dat ze zich met de adviezen niet persoonlijk heeft bemoeid. Duttlers bedrijf kreeg van de overheid de opdracht voor een advies over de wet die zorgtaken overhevelt naar gemeenten. Mede dankzij Duttlers stem haalde de wet het nipt. In Zuidoost-Frankrijk worden duizenden autobanden uit de Middellandse Zee gevist. Die waren in de jaren tachtig neergelegd als kunstmatig rif. Maar later bleek dat ze erg schadelijk zijn voor het milieu. Omdat de banden dreigen af te brokkelen worden ze nu allemaal verwijderd. De mega-operatie kost meer dan een miljoen euro. Wordt onder meer betaald door de Franse overheid en bandenfabrikant Michelin. FC Groningen doelman en aanvoerder Sergio Pat is weer vrij, meldt RTV Noord. Hij werd gisteren opgepakt voor mishandeling en belediging van treinpersoneel. Het Openbaar Ministerie moet nu bepalen of Pat verder wordt vervolgd. FC Groningen wil pas reageren als er met de keeper is gesproken. Het weer, geleidelijk verdwijnen de meeste buien en klaart het op. Morgen in het Noordwesten kans op een bui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 You, you well prepare, prepare and nah. no, Mama, you never said, tear. Cause you upset things here nah. and here, and you give the youth love beyond compare. You yeah. find the school fee and the bus fare.' Mmm, yeah. my when the pops disappear in a wrong bark, you can't find him nowhere. Steadily, your workflow, everything yeah. you know, so you're not stop, No time, no time for your dear. Now she got a six. En van zandvoort. I'm gonna give